Een pakje sigaretten wordt opnieuw fors duurder, zegt marktleider Philip Morris. Dat bedrijf verhoogt de prijs van merken als Marlboro en Chesterfield met 40 tot 50 cent. Vanaf 1 maart moet voor een pakje Marlboro 5,20 euro worden betaald. Een belangrijke reden daarvoor is de verhoging van de accijns op rookwaar met 27 cent per pakje. Verwacht wordt dat ook de andere sigarettenfabrikanten hun prijzen zullen verhogen. Twee jaar geleden werden pakjes sigaretten ook in één klap 50 cent duurder. Philip Morris zag toen zijn verkoop met 10 dalen. Een van de oprichters van Google wordt weer topman bij het internetbedrijf. Larry Page, die nu 37 is, gaf de leiding tien jaar geleden uit handen... omdat de investeerders in Google hem te jong vonden. Op 4 april neemt Page het stokje weer over van de 55-jarige Eric Schmid... die nog wel een hoge functie houdt in het bedrijf. Schmid twitterde over de leiderswissel... dagelijks ouderlijk toezicht niet meer nodig. Google maakte verder bekend dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar... een netto winst is geboekt van ruim 1,8 miljard euro. Een stijging van zo'n 30 procent vergeleken met het vierde kwartaal van 2009. Het weer, het kan glad zijn en er is kans op mist. Vanuit het noordwesten bewolking en motregen. In het noorden levert dit vanochtend vroeg ijzel op. In de loop van de dag valt overal motregen. Later is er ook zon en het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NWS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtsuster Astrid de Jong. Luister naar nachtsuster. Van Max. En het gaat om vragen en antwoorden in dit programma. Heel simpel. Je loopt rond met een vraag waar je graag een keer een antwoord op zou willen hebben. Dan bel je naar 0800 1121 en alle mensen die dan wakker zijn, die naar Radio 1 luisteren, die gaan eens even bedenken of ze het antwoord weten. En als het je mee zit, dan is dat zo. En bellen die ook naar 0800 1121. En ik moet toch zeggen dat in 99 van de 100 gevallen we de vragen redelijk beantwoord weten te krijgen. Dus probeer het een keer te 0801121. Maar om dan die vragen beantwoord te krijgen... heb ik ook nog je hulp nodig. Uh, zo wil uh, Mathieu heel graag weten... waarom warm water sneller bevriest dan koud water. Uh, dat wil graag weten of de zwaartekracht van invloed is... op de duur van je leven... Um, even kijken. Freek die belde net over de kwaliteit van de beelden... die vaak getoond worden bij Opsporing Verzocht. Waarom zijn die altijd in stemmen grijs... en zijn het nooit eens een keertje haarscherpe, heldere beelden? <coughs> en Marcel die is nog steeds single en op zoek naar een leuk, lief meisje. Hij is 40 jaar, 1,95 meter lang en heeft rood-oranje haar. 0800-1121. Radio killed the radio star van de Bugles was dat. Koen? Astrid. Hallo. Hoi. Uh, ja, ik had een uh, ik, die, die vraag over de zwaartekracht. Ja. Of, de, of, die, uh, of we zonder uh, langer leven dan, dan met zwaartekracht. Ja, nou ja, zonder. In, dat is een uiterst interessante vraag. Oh, mooi. En dat kan ik je uh, vertellen in verband met het feit dat ik... Uh, ik uh, ik ben uh, uh, onze astronaut onze tweede astronaut André Kuipers. Die ben ik wel eens tegengekomen. Ja. Daar praat ik nog wel eens mee. Uh, die heeft in zijn, een van zijn uh, wetenschappelijke onderzoeken. Moet hij kijken en de maten nemen van botten. Uh, van beenderen van de andere astronauten. Of ze veranderen van lengte en van vorm. Want ze zijn dan immers buiten de zwaartekracht van de aarde. Ja. En als die vervormen, zou je kunnen veronderstellen dat je uh, ook je hersenen, dat die vervormen. Oh ja. Kortom, het hele lichaam vervormt. Ja. En daaruit zou je dan mogelijk in de toekomst kunnen concluderen dat men langer leeft. Ja, of de korter. Ik weet niet, het hangt er vanaf welke kant je op vervormt. Maar... Um... Hoezo? Nou ja, nee, ik bedoel, het lijkt, me, het lijkt me niet altijd positief als, er, uh, als je botten vervormen of als je hersenen nou, ja, vervormen. ja, maar dat zijn ze juist aan het onderzoeken. Het hoeft ook niet negatief te zijn. Het lijkt me wel heel, het lijkt me echt een heel naar moment dat André Kuipers naar je toe komt en uh, zegt van joh, ja, we, gaan, uh, we gaan zo de ruimte in. En dan uh, als we daar zijn, ja, dan wil ik even meten, want het schijnt dat je botten nogal vervormen. Nou, maar... <laughs> Maar dat is wel belangrijk om te weten in het kader van langdurige verblijven van astronauten in de ruimte. Want ja. hij gaat volgend jaar gaat hij, of dit jaar gaat hij, meen ik, voor een half jaar naar boven. En dan is het toch wel leuk als je dan weet wat er eventueel welke invloeden ja. de, de, deze uh, uh, laten we zeggen, vrijheid van de zwaartekracht van invloed heeft op je lichaam. En ja. heeft dat consequenties? Ik persoonlijk ja. zou het andersom doen. Jij zou de diepte in gaan. Nee, ja, ja, dat zou leuk zijn. Nee, ik zou eerst willen weten wat de gevolgen zijn voor je lichaam. En dan pas de ruimte in gaan. Ja. <laughs> ik maar, denk dat dat niet bewezen kan worden. Maar hoezo, is, hoezo denk jij dat. Uh, uh, dat je gaat, gaat de ruimte in, je bent ja. even gewichtloos. Wat is de invloed op je. Er is invloed waarschijnlijk ja. op je botten en je hersenen. Ja, maar hoezo is dan jouw conclusie dat dat positief is? Nou, je moet zeker weten wat er gebeurt op langere termijn als je astronauten de ruimte ingooit en buiten de zwaartekracht ja, haalt. Ja, ik snap dat het onderzoek positief is, maar wat is er positief aan dat, het, dat de zwaartekrachtloosheid, nee, gewichtloosheid van invloed is op je botten en je hersenen? Wat is daar... Nee, nee, nee, nee, maar dat bedoel ik ook niet. Oh. Dat bedoel ik ook niet. Oh. Maar dat zou dus de... Nee, maar het gaat mij om het beantwoorden van die vraag. Dan kun je dus dan kunnen ze uit het resultaat van het onderzoek dus halen van heeft dat, wat voor een invloed heeft dat. Die zwaartekrachtloze ja. uh, periode ja. op, je, op je hele gestel, op je hersenen. Wat zijn de consequenties daarvan? En dan zou je kunnen zeggen van nou, je leeft wel of niet langer. Want het is een uiterst interessante vraag, moet ik zeggen. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je hersenen van die hele toestanden beschadigen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je hersenen beter worden van verblijven in de gewichteloze toestand. Ja, maar dat weten we niet. Nee, dus, dus dat het, is het is wel, wel fijn dat anderen dat even gaan checken. Ja. Ja, André gaat hij checken voor. Ons. <laughs> en dan komt hij terug en dan zegt hij: hey, Ik uh, leef dus een half uur langer. Precies, want, want ik, ik uh, heb een half jaar in de ruimte gelegen. Ja, mijn botten die zijn uh, dunner geworden. Ja, ja, ja ik vind nee. het allemaal. Nee, nee, nee. Ja, maar... maar hij heeft dat ook gedaan met planten, hè? <laughs> hij heeft ook planten met naar boven genomen. Ja. Dus ze zijn daar wel echt Hoe zit het met bezig? planten dan? Leven die langer als ze naar boven zijn geweest? Of hangt nou, dat, dat af van dat, hoeveel uh, water uh, die dat, Je kunt dat, planten dat, dat geen water uit. geven natuurlijk nee, in zo'n witloop. Hij heeft toen naar school uh, heeft hij bezocht. Ja. En daar hebben ze zaadjes uh, kunnen, kunnen zetten in aarde. En een aantal potjes heeft <hijen> hij toen meegenomen de ruimte in. Ja. En dat waren snel groeiende plantjes, geloof ik, weet ik wat. Maar uh, en dat, dat heeft uh, absoluut natuurlijk een uitkomst gegeven. Want dan, dat doen ze niet voor niks. Daar zijn en je natuurlijk... weet niet wat de uitkomst was? Nee, nee, nee. nee. Daar heb ik, nee dat heb ik niet gehoord. Hij kwam niet nee. met 2600 bakjes tuinkerst terug? Nee. <laughs> nou ja. Dan ging, gingen we met één bakje dat omhoog. Dan hadden we een hele Ja. <laughs> Zou toch mooi zijn? Nee, nee maar, maar ik vroeg me wel. Want er was laatst een, een hele discussie over. En dat, uh, het, want dat hele ruimte, ruimtevaarttoestand... Dat, dat... Het, um, het fascineert ons eigenlijk, of de, de, heel veel mensen fascineert het heel erg, hè? De, ja, in ja. de ruimte. En ook ja. de mensen die de ruimte ingaan, dat zijn helden. Ja. Ja. Maar laatst hoorde ik iemand uh, daar vraagtekens bij zetten, die vroeg ze: waarom, waarom? Gaan ze de ruimte in? Ja. Ja. Weet je wat het kost? Ja. Ja, nou ja, ja, maar dat ben ik helemaal met een je eens. Maar het is het is ook een kwestie van, ja, tenminste dat denk ik, er zit natuurlijk wel een, een beetje waarmakerij van van grote van grote landen in en, en van, van wereldmacht. Ja. Ik kan me... Ik kan me de, de, de, de ruimteoorlog nog herinneren van, uh, van ja. Rusland tegen Amerika. Dat Rusland uh, had eerst de Sputnik in de ruimte. Dat gaf ja. ze aanzien ja. in de techniek. Ja, en ja dat... daar was het destijds natuurlijk, denk ik nog steeds, van zijn ook de meningen over verdeeld. Maar Bush natuurlijk allemaal om te doen. Maar los, los daarvan. Ja. Ja. Het, zoveel geld steken. Alleen maar zeggen: hé, hey, ik kan nog hoger. Nou, oh, dat, ik, dat, ik kan dat, naar de maan. Oh, ik kan voorbij ja. de maan. Ja. Ja, de ja. eeuwige nieuwsgierigheid, hè? Het maar lijkt me dan is... zo leuk als ze dan zoiets hebben van... Hé, uh, hey, ik kan kanker uh, genezen. Dat, zou ja. toch veel, dat kan daar dat geld niet naartoe, denk ja. ik dan. Ja, ja. Dat, maar dus daar, de... je, daar heb je absoluut gelijk. En wij ja, zijn we... veel meer gebaat met kankeronderzoeken of anti-kankeronderzoeken. Nou ja, ik kan ja. natuurlijk mezelf weer heel hard tegenspreken door te zeggen... Nou, misschien dat andere Kuipers uh, met zijn tuinkersen in de ruimte erachter komt van... Ja. Hey, dit, ja, maar, nee, maar hij zou iets kunnen vinden wat weer helpt bij kankeronderzoek natuurlijk. Ja, dat, dat, dat, dat kan, kan ook natuurlijk. Nog. Dat ja. kan natuurlijk. We hebben in de techniek en in de computertechniek en in de en in, in, in de in allerlei andere technieken hebben we veel aan de ruimtevaart te danken natuurlijk. Ja, ja. ja en dat, dat, uh, dat staat bij jou ook op je bureau zo'n computer en en het gevolg daarvan. Ja. ja. Ja. Overigens heb ik een vraag aan jou. Oh. Maar meer, meer, meer, meer zomaar uit aardigheid. Als ik maar niet hoef te bellen naar 0900-1121 met het antwoord. 0800. Nee, dat ik niet. Je kunt het rechtstreeks geven. Heb ja. jij vlakbij jou een computer staan waarin uh, een programma staat... dat je heel snel met een priemwoord een bepaalde tune kan... Uh, of een bepaald een uh, versje kan, uh, naar voren halen? Um, ja. Ja, maar ik, ik, zoek natuurlijk, ik zoek uit mijn eigen geheugen. Oh. Ja, want als ik, als ik op uh, trefwoord ga zoeken, dan weet ik niet of het wel een liedje is waar, waar jij niet vanuit je bed stuitert. <lacht> dus ik, ik, ik zoek... Dat doet toch <lacht> niet zo snel, maar... Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt, want ik probeer altijd een plaat te draaien die aansluit bij het onderwerp. Ja, en dat doe je voortreffelijk. maar oh, is dat praten kennis van je? Nou, meestal wel, maar we zoeken natuurlijk ook... Uh... Ik heb hier stiekem nog wat mensen die me helpen. Okay, okay. Die, namelijk iemand die de telefoon opneemt... en iemand die precies weet waar alle knopjes hiervoor dienen. Ja, ja. Dus die, die springen ook bij. En ik kan natuurlijk gewoon op internet een beetje googlen. Van, oh ja, dat, is, dat was een liedje dat ging over dat. Oh, terwijl we nu praten, denk ik dus... Nou, zo gaat het dus. Ik denk ja. dus nu, er zijn heel veel mooie liedjes over ruimtevaart. Ja. Maar er is één liedje, dat, is zo, dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Maar dan moet ik altijd even denken hoe het heet. Kun jij even praten? Kan ik heel even nadenken hoe het ook weer heet? Uh, nou, ik, ik moet je zeggen dat als ik, uh, ik, ik volg je al de hele tijd, door al jaren jaar geloof ik, weet ik wat, maar ik moet je zeggen dat dit, dit programma, dat uh, is een beetje veranderd uh, en wat meer muziek, vroeger was het alleen maar een praatprogramma. En ik moet je de complimenten geven en dat meen ik oprecht. Ik vind het altijd weer leuk en ik lig altijd in mijn bed te lachen... als ik, als ik dat gepaste muziekje erachter hoor. Het onderwerp dan ook. Maar kun jij altijd... Dat vraag ik me altijd af. Kun je altijd er meteen uit opmaken waarom... Uh, wat de link is met de plaat? Want soms ja, denk ik wel eens... Ik... Ja, meestal wel. Maar je, je moet even goed luisteren. Ja, precies. Je moet even goed luisteren. Want je had het nu ook over, uh, over, uh, over de Valley, hè? Dat liedje wat je net hebt gedraaid? De uh, Dutch Mountains. Oh, the in the Valley of... Ja, precies. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat voel je op je klompen onderhand wel aan, dat je dat zoekt. Maar dat doe, dat doe je... Echt precies. waar? Want die, die moest ik nog van ver uh, komen, hoor. Maar, uh, maar wij oh. zitten inderdaad nu te praten over ruimtevaart. En dan denk ik meteen... Dan denk ik aan de Ra-band. Ken je dat liedje? Nee. Clouds Across the Moon. Het staat niet in de computer, denk ik. Want hebben niet bij Radio 1 niet alles. Maar ik denk, als we nog even doorkletsen, dan kan ik hem volgens mij binnen hengelen. Ja, maar ik vind het nogal wat, dat je, dat je voor een groot deel dat uit je hoofd uh, weet. Ja, hoe... maar ik werk al 17 jaar bij de radio, dus ik hoor nog wel eens een plaatje voorbij komen. 18. Ja, maar als je dat, nou, dan, dan, dan uh, weet je wat op de top hit stond in, in 1999? Nee, dat? maar dat soort dingen weet ik nooit. Maar ik weet wel van, oh, nou dat is, dat is wel zo, ik weet altijd wel waar liedjes over gaan. Oh, oké. Okay. Want ik luister altijd naar teksten, omdat ik uh, niet zo muzikaal ben. Oh, Oké, okay. de tekst boeit jou erg. Ja, dus ik ja, denk wel luid. altijd, oh dat gaat daarover of dat gaat oh, okay. daarover. Ja. En ja, dat is wel waar. Want ik dat denk niet. een nu, manier van onthouden ja. trouwens. Ja. ja. Nee, dus er zit onderzoek. wel wat in. Ja, ja. Maar ik weet nooit het jaartal of uh, wie de producer was. Of uh, dat nee, is nee, heel nee, onhandig. Nee, nee. Ja. nee, dat weten andere mensen wel. Ja, ja. <laughs> ja. Okay. Gelukkig wel. Ja. Ja. Maar ja. nog maar waar ken jij André Kuipers van? Ja, dat is in het verleden gegroeid. Ik heb hem. Uh, uh, ooit ontmoet uh, uh, een vriend van mij, die had, uh, een gewezen vriend van mij, die, had, uh, die, uh, die was piloot en die, uh, uh, die, uh, ik ging regelmatig met hem sportvliegen vliegen. En, uh, en André Kuiper, die moest toen, toen hij in opleiding was voor astronaut, moest hij ook zijn brevet halen, zijn uh, sportvliegenbrevet. Uh, oh. Dat moeten ze nou helemaal halen. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook een uh, brevet gehaald voor, uh, voor ballonvaarder. En in die tijd werden er ook wel eens wedstrijdjes gehouden. En toen op een behandelijke was ik ingedeeld bij andere Kuipers in dezelfde kist. En toen oh. werd er een wedstrijdje gevlogen, weet ik wat. Oh, dat lijkt me wel leuk, zeg. Ja, dat is zeker, dat is echt de moeite waard. Ja. ja. ja. Nou, dat ja. Is, dat, het is ook een sympathieke man. Ik heb hem wel eens ontmoet. Was is een aardige Ja, dat ontzettend vent. aardige ja. vent. Ja, we hebben toen de Easy Car Rally gevlogen. de Easy Car Rally is opgericht, die is uh, tot stand gebracht door Prins Bernard in het verleden. Ja. En dat is inmiddels, is dat geloof ik voorbij of binnenkort gaat de laatste Easy Car Rally weer gevlogen worden of zo. Dit jaar misschien wel. Maar dan is het over en uit. Maar uh, ja, we hebben toen een paar keer de Easy Car Rally gevlogen. Ja. Leuk. Ja. ja. ja. Nou, ik... Een hele aardige jongen. Ja, maar dat doet natuurlijk niks toe. Hij, hij zit arts, nog he? steeds met zijn tuinkers in de, in de ruimte. Nee, nee, maar dat hij dat medisch onderzoek krijgt, dat, heeft ja. ook, dat is gerelateerd aan zijn vakopleiding, want hij is arts. Kijk. Hij is arts. Nou, misschien dat hij dan eventjes uh, iets kan regelen... dat we uh, kanker kunnen genezen. Lijkt me heel fijn. Nou, misschien dat hij daar wel maar mee bezig is. Laten we de druk ook weer niet te groot maken op zijn schouders. Nee, nee, zeker niet. De ruimtereis is al heen. genoeg. Okay. Ik, uh, ik ga de ra -band voor je draaien. Ik ga ogenblikkelijk naar beneden is... en ik ga naar luisteren. Ja, maar het is mooi hoor. Maar luister ja, ja, ja, naar de ja, ja, tekst. Ja. Want het is wel een heel verdrietig verhaal. Oh ja, maar dat is, dat is ook mooi. Nou, veel plezier Koen. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Dag. 0800-1121. En dit is de Rabent in Clouds Across the Moon. Goedemorgen. Dit is de interconnect Operator Kan ik je helpen? Yes. Ja. Ik probeer reach Flight Commander P. P.R. Johnson's op Mars, flight 247. Very well. Hold on, please. Operator. Hi darling, how you doing? Hey baby, were you sleeping? Oh I'm sorry. Ben ik ben blij dat het over een ruimtevaart ging. Want dan kan ik dit liedje draaien. Dat vind ik zelf verschrikkelijk mooi. Ra band en uh, Clouds across the Moon. En het gaat over iemand die haar uh, uh, man belt. Die, die als astronaut met al in de ruimte zit. En uh, die dan eigenlijk gewoon uh, gewichtloos is met volgens mij een andere dame. En helemaal geen zin heeft om met haar te bellen. En dan hangt hij op. En dan zegt ze ook, oké. Okay, dan pro Of nee, de verbinding wordt verbroken. En dan zegt ze, oké, okay, dan probeer ik het volgend jaar wel weer. Dat vind ik echt hartverscheurend. Goed, je moet ervan houden. Um, 0800 -1 -1 -1 is nog steeds het uh, telefoonnummer dat je kunt... Uh, uh, bellen voor vragen en voor antwoorden. En ik uh, even denk, want ik wist net nog heel goed met wie. Oh ja, Mikey Mike! Ja! Ik was je bijna vergeten. Ik denk met wie gingen nou we ook weer praten? Met Mikey Mike van de chat, die uh, heel erg zijn best doet, om, zodat je ook via de, als je met de chat, uh, via de chat met dit programma meedoet, dan kun je altijd heel goed volgen welke vragen er gesteld worden. En Mikey Mike is een van degenen die dat zo geweldig uh, bijhoudt. Dank je wel daarvoor! Ja, graag gedaan. Als het... Ja, en dan uh, ben je ook nog werkzaam in de beveiliging. Dus weet jij waarschijnlijk alles van die grijze beelden van opsporingverzocht waar Freek zich zo aan ergert. Ja, verschrikkelijk is dat. Vind jij het ik... ook erg? Ja, ik erg mezelf er ook aan. Oh, echt waar? Ja, maar verschrikkelijk. Je... Maar je weet wel waarom het is? Ja, dat, dat is omdat uh, de beveiligingsbeelden die er op uh, opsporingverzocht te zien zijn... Uh, ...is meestal opgenomen met camera's die de winkel, winkeliers zelf hebben opgehangen. Ja. En de winkelier zelf die heeft natuurlijk niet de kosten die het rijk heeft. De, tenminste, de, de, de, het geld het budget, wat dat het rijk ja. heeft. ja. En de camera's die het rijk heeft opgehangen zijn meestal wel beter. Dus daar kunnen we ook meer mee. En de bedrijven die meer geld hebben, die hebben ook professionele camera's hangen... ...van professionele beveiligingsinstallateurs. Installa ja. Maar winkeliers uh, die wat, ja, wat minder te besteden hebben... die hebben een ja, kwalitatief mindere camera hangen. Dus dan ja. krijg je van die grafbeelden, zeg ik altijd maar. Maar mijn, uh, grafbeelden, maar mijn, uh, mijn zelfbedachte uh, redenering dat het niet, niet eens zo om de camera ging... maar om waar ze het allemaal op moeten slaan, al die uh, data... Oh, nee, dat, dat, uh... maakt niet, dat maakt niet eens zoveel uit. Echt niet? Nee. Oh. Oh. De, de, de opslagcapaciteit van een, van een ja, normale computer waar ze het in opslaan is, is groot genoeg. Maar is dan het verschil in uh, um, prijs zo groot tussen een uh, zwart-wit camera of een uh, kleurencamera? Uh, de prijs niet zozeer, maar de grootte. Oké. Okay. De grootte tussen de camera's is vrij verschillend. Ze willen een klein cameraatje? Ze willen een klein cameraatje, dus dan krijg je nee. ook kleine, beelden, kleine, kleine slechte beelden. Ah, oké. Okay. Maar heb jij wel eens gehad dat je, dat je bewakingsbeelden nodig had? En dat je inderdaad zo'n soort barbapapa beeld een beetje doorbeeld zag schuiven in het grijs... Ja, qua beveiligingsbeelden mogen, mag de beveiliging zelf niks doen. Dat, dat is alleen de politie die dat mag inzien. Oh, het is toch ook wat, hè? Maar ik heb al wel meerdere malen uh, meegekeken met de beelden. En ik moet zeggen, het hangt echt van, van, van de desbetreffende instantie af... Waar de, waar de camera's hangen wat voor beelden je krijgt. Ja. Want hmm. ik, ik heb uh, bijvoorbeeld twee maanden geleden bij een bedrijf gestaan in Lissen. Nou, dat, dat, dat was gewoon echt... Dat, dat waren scherpe beelden dat we niet weten. Dat is gewoon HD waardig bekend. Ja. Maar ik heb, maar, maar want uh, als je bijvoorbeeld die uitzending uh, van Joran van der Sloot uh, hebt gezien van Peter de Vries, dat is toch met hele kleine cameraatjes opgenomen? Ja, maar dat is, dat is weer webcam kwaliteit. Oh. En, en webcams dat, kijk, ik heb hier thuis heb ik ook een webcam en jij hebt in de studio ook een webcam. Dat is hartstikke oh, ja. goede kwaliteit. Alleen daar kun je geen, geen beelden mee vastleggen voor langere tijd. Oh, oké. Okay. Dus dat, dat is gewoon nu en. Ja. Volgende week of twee weken later. Ja, dan kun je die beelden die kan je nooit meer terugzien. Nee, maar ik heb. Nee, dat kan niet. Ik heb wel filmpjes die opgenomen zijn met een webcam. Hele kuische, filmpjes trouwens. Die je heel lang kunt bewaren. Ja, maar die zijn opgenomen. Ja? En beelden met een beveiligingscamera worden. 9 van de 10 keer niet opgenomen. En als ze opgenomen worden, worden ze opgeslagen in een computer. Ja. En dat, ja, dan, ja. hangt het nog steeds af van de kwaliteit van jouw camera waarmee je opneemt. Oh, oké. Okay. Nou, als jij het zegt, jij hebt er verstand van. Dan moet je ja zeggen. <laughs> ja, nou ja, <laughs> ja. Ja, ik heb, ik heb niet echt verstand van, van de camera. Oh. Ik, ik heb verschillende beelden gezien en ik heb. Beelden van bijvoorbeeld uh, supermarkten en dergelijke wi winkels gezien. En dat zijn vrij kleine cameraatjes. En die, die kiezen ervoor om het ook in zwart-wit op te nemen. Hmm. Nou ja, ik, uh, volgens mij is de vraag van Freek beantwoord dan. Ja, ik hoop het. Ja, precies. Anders heb je voor niks je best gedaan. Dat zou ook weer jammer zijn. Ja, anders heb ik voor niks mijn opleiding gedaan ook. Nou, dat zou helemaal verdrietig <laughs> zijn. Nou, dan houden we het zo. Hé, hey, hartstikke bedankt. Leuk dat je er even was. Ik zie je weer op de chat, hè? Ja, graag gedaan, Astrid. Oké, okay, hoi. Oké, okay, hoi, hoi. Wil je ook kennis maken met uh, Mikey Mike? Kijk dan vooral even op nachtzuster.net. Jelle, goeienacht. Hoi. Hallo. Um. Een paar dingen oh. over dat van die camera's daarnet. Ja. Je moet je scène wel even leuk kunnen uitlichten. Oh. En dat kan dus niet. Ook nog eens een keer, hè? Ja, want je moet je behelpen met uh, het licht wat er is. Ik zie het ook helemaal voor me. Oh jee, een overval! Heeft u één momentje, we zetten even de bouwlamp aan! een spotje erop. Ja. <laughs> Drie spotjes, even van achter, één van links en even van rechts. Ja. ja, precies, dat je geen schaduwcontouren ja, krijgt. geen aan schaduw en schaduwen en ja. zo. Ja. Ja, goeie Jelle. Nou, ja. wat had je nog meer? Want als het allemaal dit niveau uh, is, dan... Uh... Uh, uh, uh, uh, over de zwaartekracht. Ja. De man uh, vergeet één ding, mm. en dat is denk ik belangrijker. Oh. De luchtdruk. oh. De luchtdruk is normaal één atmosfeer. Hoe hoger die komt, hoe minder die is, dat je eerder vermoedheidsverschijnselen krijgt en dat je... Als de luchtdruk minder is, dan dreig je een beetje te exploderen. Oh. En als, dus, als het veranderlijk weer is, dan heb je iets minder dan 1000 millibar. En als het een hoger drukgebied is, heb je wat meer. En met wat meer druk voelen wij ons eigenlijk prettiger. Want als je hoog in de bergen bent, krijg je gauw hoofdpijn. Oh, okay. Door de verbinding van lucht- en luchtdrukmeters werken ook op de luchtdruk. Maar is dat op uh, langere de langere termijn ook schadelijk? Is. Ja, dat is schadelijk. En mensen in de ruimte... Ja, we hebben een dampkring nodig. En zonder een dampkring kun je niet leven. Dus uh, altijd een ruimtevaartpak aan als jij uh, buiten de dampkring gaat. Dat is echt mooi. En uh, nou, voor de luisteraars van uh, Nachtzuster... ga je buiten de dampkring, trek dan even je ruimtepak aan. Ja, met ja. je helm en je druk. Uh, met je helm. En in vliegtuigen hebben ze ook drukcabines. Ja. Ja, dat en ja. dan... Uh, maar kunnen we dan concluderen dat als je bovenop een berg leeft... dat je korter leeft dan wanneer je onderaan een berg uh, Ja, leeft. dan heb je minder gezonde zuurstof, zeg maar. Oh. Wilrenders die boven over de bergen moeten, die worden doodmoe. Dat pijgt ze af. En daarom gaan ze ook altijd oefenen op een berg, toch? Ja, om eraan te wennen. En voetbal, met Mexico, de, de Olympische Spelen, die waren op 2000 meter hoogte. Of nog hoger, vier misschien. En dat is, moeten ze heel erg aan wennen. Dan moeten ze echt helemaal acclimatiseren. Ja, ja. En hoe, eigenlijk hoe meer luchtdruk je hebt, hoe gezonder het is... Want hoe meer zuurstof je krijgt, je lichaam... Dus dan moet je weer laag gaan leven. Ja, dat is, dat is gezonder. Oké. Okay. Nou, dat is leuk om te weten. Je zei drie dingen, Jelle. Ja, want... Uh, jeetje, ik haal ze... Uh... Ja, wat was het nou, hè? He? Ja, Noem het eens. Noem het eens <lacht> even kijken wat ik nog meer heb, hoor. Ik heb nog, je lijkt me typisch iemand die belt of over de kleuren zeep of over de koelkast. De kleurenzeep? Nou ja. <lacht> uh, met kleurenleren heb ik geleerd. Alle kleuren... Verft door elkaar, alle yeah. de hoofdkleuren, wordt zwart. En bij licht, alle kleuren licht door elkaar, de hoofdkleuren, wordt wit. Ja. Yeah. Huh? Maar ja, hoe wordt dan rode zeep wit? Het is uh, de, de breking van het licht. Ja, op die bellen. Olie, olie ja. die op het water drijft, zie je ook allerlei kleuren in. Uh, mm. Prismawerking, ja, de, de gevoeligheid voor de frequenties. Het is niet rood, maar je ziet het als het rood. Ja, ja. En waar je oog het gevoeligste voor is, 59 procent, dacht ik, is groen. Groen, en je ziet ook de meeste tinten groen, want daar is je oog het gevoeligste voor. Oh, dat is grappig. Dus het, uh... Ja, want er zijn niet zoveel tinten rood en geel. Nee, en, maar dat is de gevoeligheid van je oog, ja, oh. de frequenties. Okay. Nou. En nee, er was, was nog iets. Uh... De koelkast, en Ko ik heb nog waarom warm water nou, de eerder koelkast, bevriest. Oh, de koelkast. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Zeg Jelle, als Laat we jou het nou wordt... voor dan gewoon om kwart over vier bellen, dan kunnen we naar huis. Kan ook. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> ja maar uh, koelkast, uh, als de lucht koud wordt, gaat die krimpen. En in de koelkast komt even warme lucht, dan wordt die gekoeld en dan gaat die krimpen. Daardoor zuigt het zich vast. En met koelwagens, koeltransporten, daar zit een luikje in, achterin, ja. en dat moet je eerst openklappen en even wachten. Dan is het vacuüm opgeheven en dan kun je de deuren goed openen. Oh. Want ik heb wel gehad dat, je ze, dat we ze met een vorkaftruk moesten lostrekken, ja. omdat <laughs> ze zuigen zich vast en er zat niet zo'n luikje in containers ook. Ja, dat schiet maar niet meestal, op natuurlijk. Meeste zitten achterop een luikje, dat zie je zitten, en dat is om dat vacuüm op te heffen. Hé, hey, en uh, uh, uh, uh, wat was, was nou die vraag nog? Want er was nog een sub-sub-sub-vraag over de koelkast. Ja. En dat vacuüm, maar ja. wat was nou de vraag? En ook de luchtvochtigheid van koude lucht. Koude lucht heeft minder vocht in zich nodig om 100% hier groot te zijn om een bepaalde te halen en als je lucht dus koud maakt hou je ook condens over en daardoor krijg je die condensafvoer die nodig is en als je lucht je rubbers niet goed sluit van de deur ja. dan krijg je de ijsvorming bij je bij het van die koelkast Dat komt omdat die de, uit de warmere lucht het vocht onttrekt en daardoor aanvriezing krijgt dus als je, je koelkast niet goed afsluit op de rubbers, dan krijg je daar last van. Dus als je veel ijsvorming hebt, dan zijn je rubbers waarschijnlijk niet goed. Oké, okay, maar ik weet nu weer wat de vraag was. Inderdaad, want je vertelt dus van het klepje. Ja. Maar hoe zit het dan met een koelkast die vacuümzuigt met die rubbers? Uh, en er zit geen gaatje in. Dan krijg je hem maar niet los. Nee, hè? dan moet je. Maar, maar hij krijgt hem wel los. Ja, maar ze hebben zo klein, maar een koelwagen, cool zo'n koeltransport, cool dat is een grote ja. hoeveelheid. Maar met de koelkast gaat dat ze, gewoon. Vooral als ze diep vriezen, dan moet je echt dat luik gebruiken. Een beetje koelen, trek je die deur nog wel open, maar bij een vrieswagen, dan echt die zuigt zich helemaal vast. Oké. Okay. Nou, jelle, we zijn uitgeleerd. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel hè, voor je hoi. bijdrage. Goeiedag nog. Dag, Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben wakker. Um, oh, je staat in de bakkerij? Ja. Hebben we, uh, hebben we croissantjes al klaar? Nee, die gaan nu. Oh. Uh, twee drie minuten gaan ze over in. He, lekker. De eerste partij. En dan uh, om acht uur nog een keer en om elf uur de laatste. Oh. Dus. Elf uur nog? Gaan mensen dan na elven komen ze nog voor een croissantje? Ja, maar die, die zijn weer voor de lunch. Oh ja. Lekker. Mm. Ja, absoluut. Ja. Goed. Uh, die vraag over de pindakaaspotten. Ja. Ja, dat is heel simpel. Een vierkante pot maak je niet zo makkelijk leeg. Nee, zie je wel. En, maar dat is nog het belangrijkste. Ja. Uh, een ronde pot is veel sterker dan een vierkante pot. Oh, echt? Hetzelfde fenomeen als in de bouw een boog kan veel meer hebben dan een hoek. Uh, nou, hoe zeg je? Ja. dat? Ja. Ja als, je, ja, als je dus een deur hebt, ja. een hele brede deur, dan moet er een stalen balk boven, ja. als je te breed wordt. Ja. Een boog, die houdt zichzelf ja. recht. Nee, niet recht. Ja, <laughs> uh, krom. Die houdt zichzelf krom. Maar ja. waarom hebben we dan niet meer gebogen deuren? Ja, dat is gewoon een praktische overweging. En ik denk dat... Kijk, een deur, ja, een gewone deur, daar hoeft niks boven. Dus uit het kozijn houdt die stenen wel. Ja, ja, ja, ja. Maar heb je nou een hele grote deur, dan moet er weer zo'n, hoe noemen ze dat, een latij, geloof ik. Een draag, dragende balk. Een dra ja, nee, dat weet ik <laughs> al. Je, bent, je zegt twee dingen door elkaar. Oh. Je hebt overdragende muren. Oh ja. En een balk draagt altijd. Oh ja. Dus dat is gewoon een heel uh, opmerking. Nee, maar dat komt, ik ben nog aan het leren, hè. Ik ga ja, ooit een, een klusprogramma ik ga Ik heb net uh, al heel veel geleerd. Ja. Maar uh, dat is de reden. Ronde nou. potten zijn veel sterker dan vierkanten en ze maken veel makkelijker leeg. Nou, dat klinkt heel logisch, ja. Dat is eigenlijk heel logisch. En wat heb je allemaal in de ronde potten staan daar in de ba ba bakkerij? Helemaal niks. Heb je niks in ronde potten? Nee. In ronde pot heb je hier niks staan. En wa waar zit dan bijvoorbeeld het meel in? In, uh, in papieren zakken en uh, oh. dat zou ook in de silo kunnen. En de gist? Gist uh, zit gewoon in pakken en die kun je vergelijken met een uh, groot pak boter. Oh, vierkant hè? Vierkant. Oh, ja, dat stapelt wel. lekker. Die ja. wel, want dat verpakt makkelijker. Ja. Maar dat heeft ook geen functie om die uh, in een sterkere verpakking te doen. Waar maak je geen vierkante croissantjes? Ik maak lange croissantjes. Oh. Ik maak ronde en lange. En oh. Ronde die zijn ja, best wel aardig, maar die zijn minder makkelijk te besmeren. Lange is veel makkelijker te besmeren en te beleggen. Ja. Dat Goed. Is reden. Ik heb wel honger. Jij hebt wel honger. Ik heb alweer en wat honger, betreft die beveiligingscamera's, want ik heb ze hier ook hangen. Ja. Uh, ik heb hele goede. Ja. Dat wil zeggen, ik heb een professionele installatie. Uh, wat betreft de opslag, hij neemt alleen op op het moment dat er beweging is. Ja. Dus dat is niet con continu. Nee, nou bij jullie niet hè. Erop. Nee, ja. En uh, het zwart-wit, dat zit hem in het feit, wat die man net al zei, als je nou uh, te weinig licht hebt, gaat hij automatisch ja. op zwart-wit. Goh. Dus, dat is de reden. Het is, uh, dat klinkt allemaal heel logisch. Oké. Okay. Nou, uh, prima Johan. Je bent weer van nut geweest. Ja, en god, dat probeer ik elke dag. Ja, dat horen we graag. <laughs> nou, zet hem op daar. Doe hem. We. Werk ze en tot de volgende keer, hè? Tot de volgende keer. Hoi. Ah, Oké, okay, dus geen vierkante pindakaaspotten. Oké, okay. nou, dan weet ik dat ook weer. De sugar en zijn dit: en round, round.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 Sugar babes. ja, nou Die vraag is ook wel beantwoord. Dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag openstaan, geloof ik. En dat is um, uh, waarom warm water sneller bevriest dan koud water? Ik kijk nog heel even naar ja, Het vindt toch jammer dat ik Marcel en niemand heb kunnen koppelen vannacht. Maar ik heb dan ook met Marcel afgesproken dat als er nog belangstellenden waren... dat ze ook een kaartje konden sturen naar uh, nachtzuster Omroep Max... Uh, postbus 158 en dan 1200 AM van Maria in Hilversum. En dan zorg ik dat ze terechtkomen bij Marcel. Die is al 20 jaar single, is 40 jaar... en is op zoek naar een uh, lief en aardig meisje. En verder had hij niet zo heel veel eisen. Dus daar moet toch nog iemand blij mee kunnen maken vannacht. Uh, als je het nog niet had meegekregen... Marcel is 1,95 meter lang, heeft rood oranje haar... houdt van voetbal, werkt bij een vleesbedrijf... en kijkt op televisie van alles... Nou, Je kunt het nog proberen als je wil. Stuur dat kaartje en dan uh, hoop ik dat we zo over een jaartje of twee zeg maar hier bij nachtzuster kunnen zeggen dat de eerste nachtzuster liefdesbaby is geboren. Um, of misschien draaf ik nu meteen een klein beetje door. De crypto is nog niet opgelost. Die uh, kreeg ik uh, heel vriendelijk doorgestuurd van Mieke. Die verzint er iedere week eentje. Een cryptogram dat opgelost kan worden en wat een... Uh, nou, grappig prijsje op kan leveren. Als jij weet welke oplossing ik zoek van twaalf letters, bel dan even naar 0800 1121. En de opgave luidt: verstrekt men hier valse documenten? Met een vraagteken. Dus verstrekt men hier valse documenten? Twaalf letters moet de oplossing uit bestaan. En je kunt bellen naar 0800 1121. Aart, goeiemiddag. Goedenacht. Hallo, bel die over het water. Ja, dat klopt. Oh, gelukkig. Want dan uh, kunnen we het nog weer mooi afronden vannacht allemaal. Ja. Ben ik blij mee. Nou, dat komt volgens mij omdat de moleculen in warm water sneller bewegen. Oh. En als, daardoor koelt het dan weer sneller af. Oh. Dat klinkt voor mij heel logisch, omdat uh, mijn moeder altijd zei dat als ik mijn vingers brandde, dat ik dan mijn oorlelletje vast moest houden, want daar bewoog het bloed sneller. Oké, oh, ja, dat zou kunnen. En dan ja. koelde het ook sneller af. Nou, ja. dat is wel een heel simpel antwoord. Ik heb het een keer gelezen in de Quest. Het is niet zo heel, heel moeilijk <laughs> volgens mij. Oh, het lijkt me zo heerlijk als je alles wat je in de Quest leest ook kunt onthouden. Nou ja, alles. Maar uh, dit had ik dan in ieder geval uh, onthouden, ja. ja. De, de dingen die je een beetje, beetje raken, die kun je dan uh, wel weer onthouden. Ja. Uh, Aard. Ja? Het is uh, 14 minuten voor zes. Ja? Op vrijdag. Ja? Waar gaan we naartoe? Eh, uh, Rotterdam. Oh, waarom? Uh, ja, dan moet ik wat wapening lossen. Wat moet je lossen? Wapening. Wapening? Betonwapening voor de bouw, ja. Oh, heb je dan een hele grote vrachtwagen? <laughs> Heel groot, ja. Hé, <laughs> hey, ja. heb jij een hele grote vrachtwagen? Uh, ja. Uh, echt, want weet je het klinkt namelijk alsof je, alsof je met een uh, Fiat Panda door de polder aan het scheuren bent. Oh, nee. Ben je nee, bent dat... echt... Uh... Ja, nou, dus al de verbinding is misschien niet zo goed. Nee, nee. juist wel, ja. En dan uh, rij je met de vrachtwagen vol beton naar Rotterdam, en dan? Betonijzer, ja. Oh, betonijzer, sorry. Ja, maar nou, dan moet ik even lossen. En dan uh, nog een paar adressen. Maar hoe los je even, los je, los je even betonijzer? Hoe doe je dat? Nou, ik denk dat er daar wel een shop staat die mij uh, gaat lossen. Dat hoop jij? Ja, en anders ik heb een kraan op de auto, dan kan ik uh, zelf lossen. Oh ja. En dan, uh, dan rij je dan met die hele grote vrachtwagen weer terug of los je die ook? Nee. nee. <laughs> ik, zal, ik zal toch terug moeten. Ja, die lege gaat ook weer terug. Oké, okay, nee, ja, daar ben ja. ik weer helemaal bij. Nou, ja. fijn. Nou, ik, uh, snelle moleculen en de quest lezen. Ik heb het genoteerd. Uh, nou, is goed. Nee, dank je wel. Hè. Tot nou, de okay. volgende keer. Jo, Hoi. Ai. Paul? Ja, goedemorgen. Had je nog iets toe te voegen? Ja, van dat, uh, dat bevriezen van het water, dat klopt niet helemaal, wat die meneer gezegd heeft. Oh. Het heeft namelijk te maken met het zuurstofgehalte oh. in warm water. Dat is minder dan in koud water. Yeah. En water waar minder zuurstof in zit, bevriest sneller. Oké, okay. en is, uh, kun je dan ook nog zeggen waarom? Of zeg je dan gewoon, ja, dat is nou eenmaal gewoon zo? Ja, dat, dat is voor een natuurlijk gegeven, dus daar oh. kan je niet te veel mee. Oh, oké. Okay. Dus het is wel waar, dat is wel grappig. Want het, uh, dat, ik heb het maar gewoon voor waar aangenomen. Weet het is echt waar. Ik zal je zeggen, uh, hoe, uh, dat kan je ook zelf heel snel uh, testen. Ik weet niet hoe jij, uh, als je ruiten bevroren zijn, wat jij doet om, uh, om dat ijs van je ruiten af te krijgen. Doe dat met een krabbetje of niet. Ik doe dat altijd met warm water. Oh ja. ik, heb, ik heb een 2 uh, liter cola colafres in mijn auto staan en die neem ik elke middag mee naar binnen toe. En s morgens als ik naar buiten ga, dan vul ik die met een klein beetje lauw water. Niet te heet, maar ook niet koud. Met lauw water. Ik loop langs mijn auto, ik giet dat over mijn ruiten heen en mijn ruiten zijn ondood. Als ik nou heet water neem, yeah. dan zal je zien, vooral als het een beetje uh, behoorlijk fris nat, dan vriest het gelijk hoe vast aan de ramen. En als, hoe kouder het water, hoe sneller het ontdooit en hoe langer het ondood blijft. Dus dan heb je ook kans om in je, oude stad, uh, je te stappen, je ruitenwisten te zetten en weg te rijden. Nou, ja, dat is me ook wel eens opgevallen inderdaad. Ja, en dat is, uh, ja, dat is ook de makkelijkste manier om snel weg te kunnen rijden. Je hoeft geen kranten voor je ramen te doen, je hoeft niet te krabben, niks. Ik ben in twee seconden rijk weg. Nou, ik, euh, ik zit ook nog helemaal in de goede tips euh, vannacht. Ja, ik heb ook nog een vraagje. Ik weet niet of dat nog kan, want je bent door de vraag heen, begrijp ik. Nou, ik heb nog tien minuten en ik moet uh, eindtune. die duurt drie minuten. Dat is echt een hele leuke vraag. Maar als je... De, nou, echt... Je hebt nu de on, lat zo hoog. Nee, weet je wat we doen? Wacht even, ja. wacht, wacht, wacht. Ik zeg 0800-1121. Jij stelt je vraag. Ja, dank je Tegen die tijd dat je je vraag hebt toegelicht, hopen we dan ja. dat er al iemand aan de telefoon hangt met het antwoord. Misschien. Er is wel een stukje service waar je u tegen zegt, nou, maar daar gaan we even naar streven. Geweldig, geweldig. Wat geweldig. is je vraag? Oké, okay. de vraag is: hoe kan het dat heel veel mensen hoofdpijn krijgen voordat het gaat sneeuwen? Okay. Ik heb het zelf ook altijd: ik voel altijd een aantal uur of soms een dag van tevoren krijg ik een bepaalde hoofdpijn. En dan voel ik dat er sneeuw in de lucht zit. En ik, heb, ik ken heel veel mensen die dat hebben. Hoe kan dat? Ja, dat weet niemand. Daar nee, gaat ja, niemand op bellen. In, dat is juist het interessante van dit programma. 0800 1121, Maar daar gaat echt niemand... Ik zit nu een beetje te, te, te ja, ja. prikkelen, hè. Want als ik zeg, daar gaat niemand over bellen... dan is er altijd één iemand die het antwoord weet. Die denkt, ja, ja, ja, oh, maar ja, ja, ik ja. ga wel bellen. Ja, ja, ja. ja, maar het is altijd een beetje tricky... om het nu nog binnen negen minuten op te willen lossen. Maar, ja, maar hoe knows. Ik heb nog geen minuten en dan ben ik op mijn Oké. Okay. Maar, weet je? In um... Noordwijk. Oh ja. Maar... Ik, ja. We hebben Jelle, en Jelle weet alles. Ja. Jelle? Ja, ja. Weet dat, je dit ook? Ja, die vermindering van de luchtdruk beneden... Oh, dat millipart. heeft weer met die luchtdruk te maken dan natuurlijk. Dan krijg je neerslag. Maar en waarom heeft dan niet iedereen hoofdpijn als het gaat sneeuwen? Ja, de een is er gevoelig voor als de ander. Nou, je moet even in het, uh, het spieketje van je telefoon praten, Jelle. Nee, de een is er gevoeliger voor als de ander. Ah, oké. Okay. Nou, is dat even goed opgelost? Ja, geweldig. Dus, eh, nog even geregeld zo even op de valreep van ja, dus dit programma. Ik, ik, ik, ik hoorde het half, want ik zit met de telefoon. Maar het had te maken met de luchtdruk? Ja, want de luchtdruk. Is, stijgt of daalt de luchtdruk, daalt, uh, Jelle? Daalt daalt, daalt. daalt, daalt natuurlijk. Dus dat is een, het. Een depressie. En is dat alleen vlak voordat het sneeuwt? Want als het sneeuwt, dan is het helemaal weg. Ja, voordat het sneeuwt, voordat je de neerslag krijgt, heb je een depressie. En dat is beneden 1000 millibar. En als het dan eenmaal gaat sneeuwen, dan trekt de depressie weg. Ja, dat trekt het weer weg. En de hoofdpijn ook. Ja, oké. Okay. Nou, nou uh, goed geregeld, Jelle, dankjewel. Oké. Okay. Fijn okay. dat je er bovenop zat. <laughs> <laughs> Doeg. Oké, okay, Ja. Hey, uh, had je nog meer vragen? Of, uh... nee, nee. nee, dit was het al. Oh, dus, uh, okay. Ik ben bijna op mijn werk, dus uh, dan kan ik het antwoord niet meer op. Dus. Maar, Paul, weet je wat wel handig is? Nee. Dat, jij dus weet, dat jij wel weet wanneer het gaat sneeuwen. Ja, dat weet ik. Ja, ik kan, uh, wat dat betreft heb ik he, kool he, he, gaan vervangen soms. Kun je echt sneeuw voorspellen? Zeg je wel eens tegen uh, ja, je, ja, je vriend Volgens mij uh, gaat het sneeuwen. Ja, echt? Ja, ja. Oh, wat leuk ja, lijkt, ja, me ja. Ja, lijkt me nou, dat. In de zomer heb ik er niet zoveel last van hoor. Nee. Als ik dan ook aan heb, is het meestal wat anders. Dan, uh, dan is het de gewone depressie. Ja, maar je weet het. Je ziet het een beetje aan de lucht en aan het weer. Je voelt het en dan denk je: Goh, het gaat sneeuwen. Het gaat wel eens kunnen gaan sneeuwen. En dan meestal klopt dat wel, ja. Ah, oké. Okay. Nou, dat vind ik wel weer opmerkelijk. Ja, dus weer is wat anders ja. dan een extra oog. Ja. Je hebt een, een sneeuwhoofd. Ja, misschien wel, ja. Nou, waar ga je nu naartoe? Uh, ik ga naar mijn werk, naar uh, de TNT Post in Noordwijk. Oh jee. Ja. Oh jee. Um, okay. Weet je, ik, ik, er komt voor mij nog een lading um, een nieuwjaarskaarten, een beetje met vertraging, ja. want ik moest namelijk uh, 750 mensen een antwoordkaartje schrijven, dus die, ja, ja, ja. die stapel moet ik nu nog versturen. Mag dat nog met, die, uh, met de kerstzegel of bestaat de kerstzegel nee. al niet meer? Nee, ja, dat mag. Ja, die cash zeggen bestaat al. Maar oh. dat, dat mag niet meer. Dat, dat, daar ben je al mee over de data mee. wat jammer uh, en, nou. En het is geloof ik ook de post zeggen 2 cent duurder geworden. Dus. Ach, echt? Ja, ja, volgens mij wel, ja. Wat een potdikkie. 2 cent. Maar ja, maar ja misschien als je, het, eh, als je een grote zending kan versturen, dan misschien krijg je dan korting. Ja, ik, weet het niet. ik zal, ik zal het dus na, bellen maar. naar je baas. <laughs> ja, ga eens naar een business point, misschien dat ze je daar kunnen helpen. Ik, ik ga het proberen. Oké, dank je Beste, ja hetzelfde. Uh, ik met je programma. Ja en hartelijk februari vast. Ja jij ook. Oké okay, dag. dag doei doei. Uh, Leo. Ja goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb misschien een oplossing voor dat cryptogram. Oh dat is spannend. Ja. Uh, nou, verstrekt, weet, men, verstrekt men hier valse documenten twaalf uh, uh, letters en jij dacht? Spookafgave. Oh je piepte net op je telefoon op het moment van de wat zei je? Ik zei spookuitgaven. Het is wel heel mooi bedacht, Leo, maar het is fout. Nou, dat is, uh, dat is een grotere kans dat het goed is, hè? Ja, daar zit wel wat in. Leo, hoe heet je van je achternaam? Den Hertog. Leo Den Hertog uit? Zelhem. Zelhem. Nou, dat vind ik, ja. Dan, ja, vind ik leuk als er toch morgen iemand in Zelhem is... die zegt van, Leo, ik op je de, op de radio goed geprobeerd, jongen. Ja, nou, dat, uh, daar heb ik het niet voor gedaan natuurlijk. En de nee. kelder is vrij klein. Ja, <laughs> maar toch bedankt. Heb je het voor. Dag Leo. Oké, okay, tot ziens. Hoi. Jo, doei, doei. Ria. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik bellen voor het cryptogram. Nou. Ik dacht dat het papierwinkel was. Oeh, hoe komen jullie er allemaal op? Ja. Documenten zijn papieren en als je het ergens uitgeeft, meestal koop je zoiets in de winkel. Maar waar is dan het onderdeel vals? Oh ja. Daar nee, zit het <laughs> niet in. Het is ook fout, Ria. Nou, de volgende keer beter. Ja, maar uh, toch bedankt voor het meedoen, hè? Ja, ik vind het heel leuk om mee te doen. Oh, gelukkig. <laughs> en ik wens je een goede reis straks als je daaruit Ja, uitgaat. dankjewel. Ik zal voorzichtig doen helemaal naar kampen. Dankjewel. Dag. Dag. Ans. Ja? Hallo. Nou, ik, ik heb het valse er wel bij. Oh. Ik dacht namelijk aan het gemeentehuis, ook te lezen als gemeentehuis. Ja. Oh. En oh. Uh, waar zitten dan de documenten? Die haal je daar. Nou. Actes heb je gezegd, geen documenten, maar actes of zo. Oh, zei ik dat? Nee, ik zei nou, documenten dat kan hoor. ook wel dat je documenten zijn, Maar die haal, ik zag dat als actes, en die, die haal je op het gemeentehuis. Nou, het is even goed. goed. Dus <laughs> <laughs> Gefeliciteerd, Ans. Hoe heet ja. je van je achternaam? Van Staveren. Ans van Staveren uit. Amstelveen. Ans van Staveren uit Amstelveen is degene die het crypto heeft opgelost vannacht. Oké. Okay. En ja. ik eh, wil oh, okay. er even bij zeggen over dat warme dat, dat water. Ja. Dat, uh, dat het ook heel erg gebruikt wordt bij het, het repareren van beschadigingen... door schaatsers op de ijsbaan en oh, herenpijn ja. of zo. Ja, tuurlijk. Ja, daar doen... heb ik ook wel eens vragen over gekregen. Ja, ja die, die doen dat ook met warm water. Het zuurstof is namelijk uit warm water wat er in koud water nog in zit. Maar misschien hebben andere mensen, terwijl ik de radio uit had... al veel mooiere dingen gezegd. Goed? Nee, maar je vat het heel mooi even samen. Dank je wel. Oké. Okay. Uh, je, uh, je krijgt uh, uh, uh, iets toegestuurd, ik weet alleen niet wat. Maakt niet uit. Het oh. is altijd een beetje... Oh, nou, niks, die... Maar ik dacht om drie uur al dat iedereen gelijk onmiddellijk bellen zou. Nee oh, hoor. Dat je net zegt ik heb niks gehoord. Ja, ik, denk, nou, ik had dus... het onmiddellijk staat op jou te wachten. Heel goed. Ja, Ik, uh, ik doe iets aan, uh, in een envelop. Jij ja, geeft je adres door. En dan uh, gaat iemand van uh, de post het naar je toe brengen. Heel Zo goed, werkt dat. Heel goed, ja. heel goed. Oké. Okay, Dank dat je wel. Oké, okay, <lacht> tot dan. Dag. Dag. Ans van Staveren was dat. De briljante cryptogramma-oplosser. Volgende week weer een nieuwe poging. En dan zijn we er ook weer met vragen. En hopelijk ook met antwoorden via 0801121. Kaartjes kunnen nog steeds naar Postbus 158 in Hilversum. Dag. Around. Cause there's a reason to rejoin, you see